uit de Voorstad, een hoorspel in acht delen, geschreven door Lester Powell en vertaald door Tom van Beek. Vandaag het zevende deel, de hermitage. Voor de tweede keer in 24 uur stond ik in een kamer waar even tevoren een gewelddaad was gepleegd. Het was doodstil in het huis. En toch was het of de muren nog na echt goden van het geweld, beukend als hagelstenen op een plat dak. Ik was de totale uitputting nabij: geen slaap, nauwelijks eten, spanningen en onopgeloste raadsels. De bittere smaak van mislukking. De enige remedie zou zijn actie. Ik ging weer naar buiten met een versleten groene koffer. Een onmogelijk brokje anonimiteit in een verkreukeld pak en een baard van twee dagen met een kwart miljoen aan schilderijen in een oude koffer... op weg naar een garage in een van de voorsteden van Parijs. Het duurde even voordat ik de Rue Junot gevonden had. De garage was op de hoek. Een brede ingang leidde naar een ondergrondse parkeergelegenheid. Ik zette de motor af en liet de eend naar beneden rollen. De helling af naar het schemerduister. Toen ik hoorde hoe de zware deuren achter me dicht sloegen... Wist ik dat nu ik aan de buurt was om kennis te maken met het geweld? Mooi zo, stop er maar achterin. En al nou wegwezen. Lag ik achter in de grijze ambulance? Door mijn kop zweefde nog de chloroformdampen. Vaag herinnerde ik me het gevecht in de garage, waarbij iemand een lap over mijn gezicht geduwd had. Ik probeerde zo goed als kwaad als het ging, rechtop te gaan zitten. In de wand van de cabine was een klein, langwerpig raampje. Ik zag een lange, rechte weg tussen twee rijen statige populieren. Maar er was nog te veel vorm in mijn hoofd en ik sloeg weer achterover. Toen ik weer bij kwam, reden we net het hek van een oprijlaan binnen. Rechts een bucht, een eenvoudig bucht met bescheiden witte letters op een zwarte ondergrond. Lermitage, l'Hôpital privé. We reden over een grindpad. Aan het einde ervan een klein kasteel, opgetrokken uit grijze steen. De ambulance hield stil. Ik dacht dat het beter zou zijn me dood te houden. Hij legt nog steeds voor Pampus. Hij moet naar de behandelkamer. Help eens even. Ja, leg hem op de tafel. Waarom? Nico hier, dokter. We hebben onze man. Mooi zo. Voorlopig is hij helemaal niet. Hij is goed gevloerd. Ik kom direct. <lacht> wat is hij mooi in zijn slaap. <lacht> hij droomt vast iets heel plezierigs. Heeft hij veel moeilijkheden gemaakt, Nico? Nou, hij heeft gevochten als een stier. Mm -hmm. Je hebt zijn gezicht nogal beschadigd, hè? God, wat ontzettend jammer. Heb je de spullen? Ja, ja je, je had het niet voor mogelijk. Met ze zaten in een oude koffer die een ander bij de vuilnisbak zou zetten. Stel je voor, al die kostbare dingen... Je weet zeker dat het de echte zijn? Nou, hoor eens, dokter Barrow, ik ben geen expert. Het benen schilderijen, geen ingepakken in plastiek. Maar ja, of ze echt zijn, zou ik niet weten. Mooi zo, dank je. Oh, uh, Nico. Ja? Hou hem nog even in de gaten, ik moet eventjes bellen. Dok, u denkt toch niet dat we hem... Uh, te veel van die chloroforum gegeven hebben? Nee, nee, nee, nee, hij leeft nog. Hallo? Henry? Pierre? Ja, hij is hier. Nee, nee, nee, nee. Oké. Okay. Ja, ja, ik geef hem een spuitje, ja. Ja, natuurlijk. Goed. Nico, geef me eens even een injectiespuit. Nee, nee, nee, die grote. Hij moet een flink poosje slapen. Toen ik weer wakker werd, was het donker. Ik lag op een vierkant wit kamertje met aan de muur niets anders dan een zwart ebonieken crucifix in een ijzeren ziekenhuisbed. Naast het bed een ijzeren tafeltje met daarop een glas en een karaf water. Ik dronk wat. Mijn hoofd voelde aan als een overrijpe watermeloen. Er was een klein raampje in een van de wanden, zonder gordijnen, maar met radies. De deur die versterkt was met ijzeren beslag was zo overduidelijk op slot, dat ik maar niet eens opstond om het te proberen. Ik droeg een gestreepte pyjama. Van mijn kleren was nergens iets te bekennen. Plotseling hoorde ik voetstappen op de gang. De deur werd opengemaakt en voor me stond Nico. Een pafferige man veel te dik met schelvis ogen. Die eruit zag als een uit zijn krachtige groeit schaap. Wakker? Huh? Uh, uh, uh, uh, min of meer? Huh? Mijn naar beneden. Huh? Hier die kamerjas die kan je aantrekken over je pyjama. Waarom, waarom moet ik naar beneden? Onderzoek. Uh, wat voor onderzoek? Routine. Ja, klein nog wel, ze houden niet van wachten. Ik stond te tolle op mijn benen. Ik trok de veel te grote kamerjas aan en volgde het vette schaap. We liepen door een lange gang en daarna een trap af. Die kwam uit in een grote hol, zo te zien de entree van het kasteel. Voor een prachtige Lodewijk 14 marmeren schoorsteen stond... ...Henry Ballard. Aan het raam zijn broer, George, die stuurs naar buiten stond te kijken. Dr. Barreau, een lange man, gekleed naar de laatste mode... ...kwam glimlachend naar me toe. Dank je, Nico. Gaat u zitten? Hoe voelt u zich nu? Alweer wat beter? Ik heb me wel eens broeder gevoeld, maar niet vaak. Is er, is er iets te drinken? Uitsluitend mineraalwater, het spijt me. Goedenavond, Het het. Dat dit nu moest gebeuren, hotel, uitermate vervelend. Ach, het, het, het leven van de kleine man, hè? zullen we maar zeggen. Alsjeblieft, niet te schielijk drinken. Merci. Ik zal u zo eenvoudig mogelijk uitleggen wat er gebeurd is. Ja, ja, doe dat. Ik ben tenslotte niet een van de slimste. Oh, dat is niet waar. Dat weet u heel goed. Met iemand die dom is, zou nooit kunnen gebeuren wat er met u gebeurd is. Ik ben benieuwd wat er dan eigenlijk met gebeurd is. Zoals ik het zie, ben ik doodgewoon ontvoerd. Natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat u het al zodanig ervaart... in de staat waarin u zich op het ogenblik bevindt. Je connecties met de Franse medische stand, hè? Dr. Barreau is een van de leidende figuren op zijn gebied. Hij heeft een internationale reputatie. Ja, u mag van geluk spreken dat hij u als patiënt wil hebben. Ja. Philip, het eerste dat je moet accepteren is dat dit niet onacceptabel is. Goed, ik zal accepteren dat het niet onacceptabel is. De hemel mag weten wat daarmee bedoeld wordt, maar oef, ik zal het accepteren. Nee, ja, ik bedoel maatschappelijk acceptabel. Oh, juist. Ik dacht dat u het een eenvoudige woorden zou uitleggen. Mensen in uw omstandigheden voelen zich vaak buitengesloten. Daardoor aanvaarden ze niet meer hun verplichtingen en verantwoordelijkheden. Dat is een negatieve houding. Wat, eh, wat zijn mijn omstandigheden dan wel, dokter? Kunt u mij dat misschien uitleggen? Natuurlijk. Kijk, wij leven in tijden van grote spanningen. Dat klinkt natuurlijk als een cliché, maar we moeten niet uit het oog verliezen welk effect die spanningen kunnen hebben op het individu. Het kan voorkomen dat de geest de spanningen niet meer verdraagt. Met andere woorden, ik ben stapelkrankzinnig. Ja, nee, nee, nee, nee, nee. zo gaan is het helemaal niet. Alleen maar een tijdelijke inzinking, een vlucht uit de realiteit. Als ik zo vlucht uit de realiteit, stel ik me wel wat anders voor. Wat dan? Oh, ik weet niet, uh, maar in ieder geval niet wat ik hier allemaal meemaak. Wat bent u eigenlijk? Echt of onecht? Dat is aan u om te beoordelen. Oh, voordat ik echt gek word, zou ik toch nog wel even iets willen zeggen. Iets heel eenvoudigs en direct. Gaat uw gang. Zegt u alles wat in uw gedachten opkomt... Oh, dat ja. is een deel van de therapie. Jullie hoeven dit hele toneelstuk niet voor me op te voeren. Ik weet heel goed waarom ik hier ben. Ik heb het lijk gezien van Margaret... En dus moet mijn de mond gesnoerd worden. Om de een of andere reden heeft niemand me nog op mijn kop geslagen. Zie en mineraalwater gedaan. Of me ingesmeerd met Napalm. Om de een of andere reden vinden jullie het leuk om mij te laten geloven dat ik krankzinnig geworden ben. Goed. Ik zal het spelletje wel meespelen als dat moet. Maar vraag me niet erin te geloven, want dat kan ik niet. En dat doe ik ook niet. Jij verdomde idioot. Zie je dan niet We proberen je te helpen. We hebben gemerkt hoe ziek u was. We dachten, u kunt u zelf wel iets aandoen. Ja, of moeilijkheden krijgen met de politie. Daarom hebben we Pierre overgehaald u onder behandeling te nemen. Ik heb hallucinaties. Is dat het misschien? Dat kan inderdaad een uitingsvorm zijn van uw indispositie. En wanneer zijn die hallucinaties begonnen? Ja, ik vraag het alleen maar uit nieuwsgierigheid, hoor. Dat is moeilijk precies aan te geven... Meneer Ballard heeft me gevraagd zijn zogenaamde nichtje voor een brug te vinden. Klopt dat? Inderdaad. Paula was verdwenen zonder iemand iets te zeggen. En heeft ze ja of nee de schilderijen gestolen uit die galerie in Broekschried? Of was dat een hallucinatie? Ja. ik begrijp het. Geen gestolen schilderijen, geen moord, geen ontvoeringen. Pierre, je zult het niet makkelijk hebben. Ik benijd je niet. Erger dan we dachten, hè? Veel erger. Bij mensen met een grote verbeeldingskracht is de fantasiewereld sterkelijk ontwikkeld en beter georganiseerd. Hè? Dat is natuurlijk duidelijk. Ja, het spijt me, ik moet nu gaan. Hè. Als er iets is wat u nodig hebt, Hodel, laat het me we dan weten. Komt wel weer in orde met je, o oh jongen. Hè? Je bent in ieder geval in goede handen. Ik zie jou morgenochtend, heb jij? Mooi, wat rusten. Henri? George. Nou, waar waren we gebleven? Waar is Hazel? Hazel? Oh, juist. Dus dat is ook niet gebeurd. Jullie hebben haar niet overvallen en in die grijze ambulance hier naartoe gesleept. En niemand heeft me natuurlijk opgebeld om te zeggen dat ik haar terug kon krijgen in ruil voor de schilderijen. Philip, maak je alsjeblieft niet ongerust. Het is van vitaal belang voor je genezing... ...dat je je niet ongerust maakt. De het hebben hun zaadjes al voor elkaar, hè? Iedereen die hen in de weg staat wordt opgepikt en krankzinnig verklaard. U moet geen woorden als krankzinnig gebruiken. Oh, spijt me oprecht. Je bent niet krankzinnig. Dat wil zeggen niet ongeneeslijk. Rust en een goede behandeling... ...en je bent er weer bovenop voor je het weet. Wat zei je nou over die moord die je gezien zou hebben? Een meisje, zei je? Ja. Waar was dat? In het penthouse van Bellet en de Grand Augustin. En waar lag ze dan wel? Ze lag niet, ze hing aan een haak in de zoldering. Gekleed of in enige staat van ontkleding? Naakt. Ah. Wat bedoelt u? Ah. En wat heb je gedaan, Philip? Gedaan. Ben je naar de politie gegaan? Nee. Maar dat zou toch het meest logische geweest zijn, die vader? Jij hebt de nacht van zaterdag op zondag bij haar doorgebracht? Ja. En je had de sleutel van het appartement? Ja. En vond je dat meisje aantrekkelijk? Ik bedoel, seksueel aantrekkelijk? Ja, bijzonder. Jij hebt haar vermoord, hè, Philip ...is de reden van je hallucinatie, zie je... ...om de herinnering uit te wissen... ...om je gedachten te verdringen. Ingenieus bedacht. Je zou kunnen zeggen amnesie uit zelfbescherming. En u gelooft dat zelf? Ik ben er lang nog meer van overtuigd. Is het er niet uw plicht mee over te geven aan de politie? Dat zou het zeker zijn... ...als Margaret het inderdaad vermoord was. Maar ze leeft. Ze is in Londen op het ogenblik. Ik heb haar al een paar uur geleden aan de telefoon gehad. Kan ik haar opbellen? Vanavond niet, Philip. Dit is genoeg voor een eerste behandeling. Maar we maken vorderingen. Ik ben heel optimistisch. Jullie zijn één belangrijk ding vergeten. Oh ja? Je kan niet overal rekening mee houden. Waarom denk je dat? Er gebeurt altijd iets onverwachts. De getuigen zijn er de weg geruimd. Ik word kankzinnig verklaard. Maar toch zal er iets onverwachts gebeuren. Misschien is het al gebeurd. Een oud vrouwtje dat melkflessen buiten zet... een hond die snuffelt in vergeten vuilniszakken. Er is altijd iemand die iets ziet... ...wat hij niet verondersteld wordt te zien. Iets of iemand komt er altijd tussen. Hoe zorgvuldig alles ook is uitgedacht. <laughs> Zeer welsprekend. Bijna poëtisch. Een hond die snuffelt in vergeten vuilniszakken. Het heeft ritme, melodie. Nico zal u terugbrengen naar uw kamer. U bent wat oververmoeid. Nico, om te beginnen, was één van de dingen... ...waar ze geen rekening mee hadden gehouden. De stunteligheid van Nico... Al was het ook met dikke letters op zijn voorhoofd geschreven. Hij bracht me terug naar mijn kamer en gaf me twee slaaptabletten genoeg voor een hele week achter elkaar. Maar hij vergat te controleren of ik ze ook innam. Ik slokte wat water naar binnen en hield de pillen achter mijn kiezen. Toen, een uur of twee later, kwam het tweede ding waar ze geen rekening mee hadden gehouden. En dat ding was Paula. Odell Odell, huh? ben je daar? Ja, hè? wat is dat? Waar zit het knopje van het licht? hè? Huh? Waar zit het knopje van het licht? Oh, hè? Rechts van de deur Paula Wat doe jij hier? Ik heb je kleren meegebracht Mooi zo zeg Ik krijg iets van deze pyjama zo, dat is, uh, dat is beter. Paula, waar is hij In de toren. Als je aangekleed bent, zal ik je er weg wijzen. Waarom doe je dit? Ik ben erachter gekomen dat Margaret niet met een lijntoestel naar Engeland is gegaan. Ah, dus ik heb toch nee. geen hallucinaties gehad? Nee, maar er is nog meer. Ik heb zitten denken over die bloedvlek op de vloerbedekking. In de kelder van het huis staat de ketel van de centrale verwarming. Huh? Ik heb daar pluisjes gevonden van het stuk kleed dat ze verbrand hebben. Zie? Ik heb gisteravond een gesprek afgeluisterd tussen George en Henry. Ja. Ze schreeuwden en Henry riep... Waarom doe je nou zoiets afschuwelijks terwijl we toch bijna binnen zijn? En George, die meid had ons er allemaal gelapt als ik er niet had koud gemaakt. Zo. Dus we weten nu wie haar vermoord heeft. Laten we opschieten. Ik kan nergens anders aan denken dan hoe we hier zo gauw gangbogelige weg moet komen. Josh heeft haar vermoord. Ja. Vind je dat niet wonderlijk? Ik bedoel, je zou zo niet zeggen dat hij tot dergelijke gewelddaden in staat is. Nou, ik weet alles anders wel beter. Maar dat zal ik je later wel eens vertellen. Ja, hé. Hey, waar leven die twee van? In de boeken van de zaak zal ze ieder maar voor een paar duizend pond per jaar. Ja, hoor nou eens. Ik zal jullie graag alles vertellen wat ik weet. Als we maar eerst hier weg zijn. Ik rij mijn auto tot voor het huis. Zijn jullie in tien minuten klaar? Hebben? Ja, het zal wel gaan. Goed. In tien minuten zijn we beneden... je dat waar kunnen vertrouwen? Weet jij een alternatief? Nee, maar waar, van waar die totale ommezwaai? Waarom bijt ze de hand die haar voet? Omdat diezelfde hand ook de hals afsnijdt. En zij zou wel eens het volgende slachtoffer kunnen zijn. Dat zit erin, ja, dat denkt ze tenminste. Nou, schiet op, waar zijn je schoenen? Onder het bed. Waarom heeft hij het gedaan? Omdat Marcus heeft geprobeerd hem te blazen. Dus zij had die schilderijen achterover. Ach, ja, waarschijnlijk. En ze toch erop. Ja, ik ben klaar. Ja, ze heeft toch gezegd tien minuten. Nee, we kunnen beter buiten wachten, dat is veiliger. 10 minuten zijn om. We wachten nog 5 minuten. En als ze er dat dan niet is, gaan we lopen. Daar is ze. Daar is ze. Ja. Wil jij rijden? Ik ben zo nerveus. Nee, ik ga niet mee. Ik vraag. Schiet op. Ja, wat bedoel je? Ik ga niet mee. Ik moet hier nog een paar zaakjes afhandelen. En ja, wat dan? Ze hebben vuurwest. Hotel, dit is nu niet bepaald het ogenblik voor edelmoedige gebaar. Het is geen edelmoedig gebaar. Ik heb hem hier ingehaald. Nou moet ik zien, ik hem er ook krijg. Wat? Paula, ja, weer. Wat, wat spreken we af? Neem mijn een kamer in het Harvard Hotel. Ik kom zo gauw mogelijk. Ik ging weer naar binnen er was niks te horen. Ik vond de weg naar de behandelkamer. Daar in een stoel zat Nico te slapen. Hij werd waarachtig wakker toen ik de stoel onder hem vandaan trapte. Ah! Waarom doe je dat? Sta op. Hoe ben je eruit gekomen? Op, daar zeg ik. Ah! En op, wat heb je? Ben je gek geworden of zo? Ja, ja ik ben volslagen kankzinnig. Vraag maar aan dokter Barot, hè. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat ik doe. Ah, ah, ik, ik heb niks gedaan. Je, Echt niet. Ben jij soms die knokpartij in de garage vergeten? Huh? Ik heb dan nooit een vinger naar je gestoken. Ik heb alleen maar gedaan wat me, wat me was opgedragen. Dokter Barot zei dat je gevaarlijk was. Ja, ja, ik krijg altijd afschuwelijke hoede aanvallen bij het zien van papperige, slappe, schaapachtige kereltjes zoals jij. Verda ah, ik, ik weet niks. Ah, Vertel! Wat wil je weten? Waar zit Fuwest? Fuwest? Jij hebt hem ontvoerd uit zijn huis op Nee, hm? Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee. Bij God niet, ik zweer het bij het roven van mijn moeder. Zo, hè? Waar zijn de sleutels? Daar. En die haak. Mooi. Laten we dan maar eens gaan zoeken. Hij, hij, hij is hier niet. Je verknoedt je tijd. We doorzochten het hele huis. Maar Fuest was nergens te vinden. Eén ding werd me altijd duidelijk. Behalve die ene witte kamer... de zogenaamde behandelkamer... was er niets wat ook me in de verste verte leek op een kliniek. Ik besprak dat met Nico... toen we weer naar beneden gingen. Voor mij is het een privékliniek, Zelfs jij bent niet zo stom. Dit kasteel is net zo min een ziekenhuis... als de paardenmarkt. Jij woont hier... Jij weet hier. Ik vraag nooit niks. Maar je hebt je ogen toch niet in je zak? Het moet toch ooit eens tot je botte hersens zijn doorgedrongen... dat dit alles behalve een kliniek is? Goed. Het is geen kliniek. Waar gaan we er dan? Wacht eens even. Ik krijg iedere maand mijn geld. Wacht eens even. Die kamer hebben we nog niet bekeken. Daar. Die deur onder aan de trap. Die kan niet open. Nou. Zit de sleutel aan de sleutelbos? Het is alleen maar een kelder. Niemand gaat er ooit... Op. Jij bent wel een vuile sadist, hè? Nee, eigenlijk niet. Maar ik ben de laatste tijd nogal gefrustreerd. En jij bent de eerste op wie ik het kan afreageren. Nou, Neem dan niemand voor je eigen gewicht. Ik weet het. Het is niet eerlijk van me. Ik heb innig medelijden, je. Maar als jij niet onmiddellijk die kelderdeur openmaakt... Nee, ik zal je alles vertellen. Alles wat je wilt. Maar ik weet niks. Hm? Ik werk hier alleen maar. Ik moet een mevrouw met drie kinderen onderhouden. En als ik aan het eind van de maand... Geldstuur hou ik bijna licht voor mezelf over. Nico, ik ben echt reuze begaan met jouw financiële perikelen. Maar ik wil niet vuil daarin. Dat kan niet door die deur. Dat heb ik jou al gezegd. Die wordt nooit gebruikt. Dan zullen we achterom moeten. Nico haalde boven, op de behandelkamer, een nieuwe voorraadsleutels. Hij nam ook een zaklantaarn mee en al dus bewapend gingen we de tuin in. We liepen door de boomgaard. Alles stond in volle bloei. We kwamen bij een laag gebouw uit wit geschilderd beton. Een soort loods. Nico schoof een van de twee reuzachtige garagedeuren open en stak het licht aan. Het was inderdaad een pakhuis. Veel groter dan je zo aan de buitenkant, in het donker tenminste, zou zeggen. Je moest er met een grote vrachtwagen naar binnen kunnen rijden. Buiten was ook een geasfalteerde weg, had ik gezien. Er stonden een groot aantal pakkisten, een vorkheftruck en een bovenloopkraan. Op de kisten stonden merktekens. Maar niets waaruit ik kon opmaken wat de inhoud zou kunnen zijn. Ook dat besprak ik met Nico. En dit is voor de opslag. Opslag van wat? Ja, dat weet ik niet. Rotzooi. Wil je zeggen dat ze hier rotzooi verpakken in kisten? Dat ze daar aan mijn bovenloop gaan en een ik hef terug hebben? Ik ben hier maar een paar keer eerder geweest, dus ik vraag nooit niks. Ik werk alleen maar om mijn centen te verdienen. Die paar centen. Ja, ja. Ja, dacht je soms dat ik me met dit soort dingen zou inlaten als het niet voor mijn gezin was? Ik vond een koevoet. En ik frikte het deksel open van een van de kisten. Die zat vol met damestassen. goede kwaliteit. Zo om de dertig pond, zou ik zeggen. Waarschijnlijk in Parijs nog duurder. Als al die kisten vol zaten met dat spul... stond hier voor een kapitaal aan goederen. Het verbaasde me hoogelijk... Als hier een fabriekje was van het een of ander... dan had ik toch meer gedacht in de richting van stembuns En handgrenaten. Maar damesstassen. Nico werd een beetje zenuwachtig. Vanuit het huis kan je hier het licht zien branden. Waar komt die deur op uit? Welke de deur? Daar, in de achterwand. Er is een soort tunnel achter. Daar kom je weer uit bij het huis. In de toren. Goed, daar gaan we zo terug. Ik heb toch gezegd... de deur van de toren naar het huis kan niet open. Laten we dan in ieder geval maar eens een kijkje gaan nemen in die tunnel. Vooruit. heb je je zaklantaren? De tunnel was uitgegraven in de aarde... en gestut door houten balken. Zoals een mijngang. Verder was er niets bijzonders aan te zien. Er hing een bedompte lucht... en er zaten griezelig veel spinnenwebben. De bodem was sopper van het grondwater. Vlak voor mijn voeten door een rat weg. We waren bijna bij de deur van de toren. De deur die niet open kon... Maar die op dat moment open zwaaide. Daar stond Henry Ballard. Hij keek naar ons. Lang gebeurde er niets. Toen haalde hij een revolver uit zijn zak. Een ongezonde daar in die tunnel, hotel. Ik zou er maar gauw uitkomen. Zeg hem dat je me gedwongen hebt. Bang voor je bandje. Komt er nog wat van? Ik heb geen uur de tijd. Meneer Ballard, het is niet mijn schuld. Ik heb hem nog niet uitgelaten, ik zweeg. Het is goed, ga maar naar je kamer. Ik weet waarachter niet hoe je eruit gekomen is, ik heb niks gedaan. En toen is je gekomen, heb ik gezegd. Waar hebben we het toch wel over? Ja. U doet ook al in dames tassen. Die worden gemaakt door onze patiënten, dat is een onderdeel van de therapie. Grappig. Die tassen zijn in Engeland gemaakt, staat erop. Kom maar mee. Er is hier iemand die u zeker graag wilt ontmoeten. Aankloppen is er tegenwoordig niet meer bij. Het spijt me, maar Oudel wil u gauw mogelijk zien. Wat is er gebeurd, Hesse? Ah, je ziet het, we zijn weer terug. Meneer Ballert stond ons op te wachten aan de poort. Dat is niet zo mooi, hè? Alles goed, verder? Oh, nou. Ik bedoel, heeft u hier niets gedaan? Nee. Het spijt me, je vrouw, maar ik zou graag een woord met Oudel willen spreken. Wel te rusten. Water? Nee, dank u. Vertrouwde Paula al een hele tijd niet. Ik heb een proef verschillende keer gewaarschuwd. Maar hij wou natuurlijk niet luisteren. Als die wel geluisterd had, hing zijn hem ook met afgesneden hals ergens aan een zoldering. Cheers. Prost. Er gaat niets boven een goede whisky. Nee, ik ben het er nooit mee eens geweest. Dat gedoe met Paula. George is er totaal door veranderd. Zou wel een aantrekkelijk meisje zijn, dat geloof ik direct. Tenminste voor iemand die geen behoefte heeft aan diepzinnige gesprekken. En dat heeft George niet. Ik ben zelfs bang dat hij een beetje oppervlakkig is. Nog een whisky? Nee, dank u. Ik heb de laatste dagen veel over u nagedacht, Odell. Ik geloof dat u een eerlijk mens bent. U hebt zeker een bepaald talent voor dat merkwaardige beroep dat u hebt gekozen. Ik heb talent genoeg om er een rotzootje van te maken. Dan moet ik tot mijn spijt constateren dat u weinig gevoel heeft voor zelfbehoud. Daar vergist u zich in. U hebt toch een aantal romantische deugden... Mijn drang om mijn leven te blijven is net zo sterk, zo niet sterker... ...dan die van ieder ander. Neem dat rustig van me aan. In dat geval kunnen we dan misschien toch nog zaken doen. zal het proberen. Laten we de koppen maar eens bij elkaar steken. Uh, kunt, u, uh, kunt u dat dan niet beter wegleggen? Oh, die revolver. Hmm. Weet u dat ik die helemaal vergeten was? Gek, hè? Ja, al houdt u maar ergens anders op gericht. U ziet mij toch niet aan voor een man van geweld. Dat, dat, dat wil ik graag geloven als u het zegt, meneer Bellet, maar... Als u nou richt op het raam, bijvoorbeeld. Ik ben eigenlijk een heel goed schutter. Ik heb vroeger vaak een wedstrijd meegedaan. Ja, waar waren we? Ja, ik, ik weet het niet precies meer. Ik geloof dat we op het punt stonden om zaken te gaan doen. Oh ja. Bent u geïnteresseerd in vijfduizend pond? Bijzonder geïnteresseerd zelfs. Stel nu eens dat iemand u dat bedrag zou bieden. Wat zou u dan bereid zijn voor dat geld te doen? Nou, als ik uh, dat moet zeggen onder de bedreiging met een vuurwapen... Dat, dat, dan heb ik niet veel keus. Oh, probeer maar van maar te vergeten. Ik hou dat ik, ik houd het kon, hè. Ja, wat zou ik doen voor vijfduizend pond? Op de normale omstandigheden... Ja? Om eerlijk te zijn, niet zo erg veel. Ik ben gek op geld, maar ik ben niet de slaaf van geld. Dat is inderdaad heel eerlijk van u. Als we het nou eens andersom deden... u vertelt me wat u nu gedachten heeft... en dan kijk ik... Of dat in mijn waardeschaal past. Dapper bent u ook nog. Jammer dat we tegenover elkaar staan in plaats van naast elkaar. Mag ik u een vraag stellen over uw vak? U bent detective, nietwaar? Bent u nu ook verplicht om alles aan de politie te vertellen? Nee. Maar ik ben net zo goed onderworpen aan de wet als ieder ander. Dat wil dus zeggen, als ik iets van een misdaad af weet... moet ik dat melden. Daarvan ben ik als officieel detective natuurlijk niet vrijgesteld. Ja, juist, ja. Laat ik het anders stellen... Zou u bereid zijn bepaalde dingen te vergeten voor 5000 pond? Wat voor dingen? Bijvoorbeeld dat je ooit hier geweest bent of in mijn appartement op de Kee. En de afgesneden hals van Margaret? Ik kan u wel iets meer vertellen over dat meisje als u wilt. Sommige mensen hebben een melancholieke inslag. Sommige mensen vinden het moeilijk, zo niet onmogelijk om zich te handhaven in het leven. Het heet dat dergelijke mensen een verborgen liefde hebben voor de dood. De wetenschap heeft daar andere termen voor. Drang tot zelfvernietiging of iets dergelijks. Dus uw broer George heeft haar een groot genoegen gedaan. Door haar te vermoorden heeft hij haar innerste wens vervuld. het me dat duidelijk te maken. Ziet u wel? Uw neiging tot zelfbehoud is nog geringer dan ik al dacht. En uw moed is groter. Misschien hebt u gelijk. Zou best kunnen dat moed de hoogste deugd is. En dan moet ik u benijden. Bent u katholiek? Nee. Van huis uit wel, ja. Kom, we moeten er eens een eind aan maken. Het spijt me dat ik u voor vannacht niet anders kan aanbieden... dan deze rommelkamer in de toren. Erg comfortabel is het er niet... maar u zit dan in ieder geval vlak onder header. Het rommelkamertje was klein en laag. Er stond niet veel anders in dan een ouderwetse divan... met paardenhaar en maar drie poten. Verder een kapotte harp en een aantal lege mandflessen. Henry Bellet... Sloot de deur af aan de buitenkant. Gek genoeg viel ik bijna onmiddellijk in slaap op die afschuwelijke divan. Het leek wel of ik nog maar pas een minuut geslapen had toen Henry de deur weer openmaakte. Ik zag hoe twee mannen langs de Wenteltrap, die door de toren liep, een doodkist naar beneden droegen. U luisterde naar het zevende deel van Een meisje uit de voorstad, een hoorspel in acht delen, geschreven door Lester Powell en vertaald door Tom van Beek. Pieter Lutz was Philip O'Dell, Tatjana Radier, Heather McMahra, Huyp Orizant Henry Ballard, Willy Ruis, George Ballard en Ida Bons, Paula Ballard. Dr. Barrault werd gespeeld door Johan Sirach en Nico door Frans Coxhoorn. Technische realisatie, Herman van der Lely. En Dubois, regie Hero Muller.